Donderdag raakte op dezelfde plek bij Elst ook al een bestelbus van de weg. De bestuurder daarvan raakte daarbij zwaar gewond. Vanwege de natuurbranden in Californië... worden in de buurt van San Francisco 90.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Los Angeles woedt een grote natuurbrand. Door de harde wind zijn de branden moeilijk te bedwingen. Ruim 2 miljoen Californiërs is voor de zekerheid de stroom afgesloten... omdat een van de branden waarschijnlijk is ontstaan... door vonken van een stroomkabel...